Ember Brandsen met het NOS-journaal. President Obama stuurt 1500 extra militairen naar Irak. Zij moeten daar Iraakse en Koerdische strijders trainen die tegen IS gaan vechten. Obama heeft het congres om 4,5 miljard euro gevraagd om de operatie te bekostigen. Treintje Oosterhuis gaat Nederland komend jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Anouk, de deelneemster in 2013, gaat het nummer schrijven. Dat liet Anouk doorschemeren in het tv-programma College Tour. Een anonieme bron bevestigde de deelname aan het ANP. Het Songfestival wordt volgend jaar mei in Wenen gehouden. Het aantal ebola-patiënten in Liberia is flink afgenomen. Dat meldt artsen zonder grenzen. Liberia is het zwaarst getroffen land in West-Afrika, maar het afgelopen weekend was nog maar een derde van de bedden in ebola-klinieken bezet. Dit jaar zijn 40 websites offline gehaald waar mensen werden verleid met hun DigiD in te loggen, zegt minister Plasterk. Via zulke zogenoemde phishing sites proberen criminele gebruikersnamen en wachtwoorden te achterhalen. Minister Plasterk is bezig DigiD veiliger te maken. Zo krijgen gebruikers voortaan een e-mail als hun gegevens, zoals wachtwoord of rekeningnummer, veranderd zijn. De Amerikaanse stad Detroit heeft van de rechter groen licht gekregen voor een groot financieel saneringsplan. De stad werd anderhalf jaar geleden bankroet verklaard en had toen een recordschuld van 13 miljard euro. Daarvan wordt nu ruim 5,5 miljard kwijtgescholden. De verwachting is dat het bankroet van Detroit volgend jaar al kan worden opgeheven. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Excelsior speelde thuis met 2-2 gelijk tegen FC Utrecht. Het weer aan de westkust wat buien, mogelijk met onweer. Het waait flink. Het is vannacht 6 tot 8 graden. Morgen aan zee, kans op een bui. In het binnenland schijnt de zon regelmatig. Het gaat stevig waaien bij temperaturen tussen de 10 en 12 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu. Zie het.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 Z